Op het, vliegveld, of op het Malieveld in Den Haag protesteren zo'n 10.000 du mensen tegen de bezuinigingen in de publieke sector. Onder meer leraren, politieagenten en mensen uit de zorg zijn bang dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaat door de bezuinigingen. Ook Rijksambtenaren doen mee aan de betoging. Ze eisen loonsverhoging in een nieuwe CAO. De onderhandelingen daarover liepen eind vorig jaar vast. De protesterende ambtenaren hebben minister Donner een manifest aangeboden. De PVDA-fractie in de Tweede Kamer wil duidelijkheid van het kabinet over de kosten van de overheid bij het hoger onderwijs. Het kabinet wil bezuinigen op de hogescholen en universiteiten en vindt dat er onder meer kan worden gekort op de uitgaven voor het management en de ondersteunende diensten. Premier Rutte heeft al eens gezegd dat de overheid bij het hoger onderwijs ongeveer 40% van de totale kosten uitmaakt, maar het onderzoek van de NOS blijkt dat de overheid in het hoger onderwijs zo'n 25% is. De PvdA wil nu weten waarom de cijfers zo ver uiteenlopen. Volgens Guusje Terhorst van de HBO-raad is een kwart overhead een goede prestatie... en kan daar ook niets meer van af. De Tweede Kamer houdt vanmiddag een hoorzitting over de bezuinigingen op het hoger onderwijs. EU-landen mogen verbieden dat het EK en WK achter de decode verdwijnen... en alleen nog via TV te zien zijn. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. De FIFA en UEFA willen de rechten verkopen aan de hoogste bieder... maar volgens de rechters dienen evenementen als het WK en EK... een groot maatschappelijk belang... en moeten die toernooien voor iedereen gratis te zien zijn. De rechters liet onder meer meewegen dat zulke toernooien... veel meer kijkers trekken dan nationale competitiewedstrijden... en Europese clubtoernooien. Betaalzender Sport 1 heeft geen probleem met de uitspraak. Het is hooguit voor de FIFA en UEFA vervelend... omdat er uh, minder partijen zijn die het af kunnen nemen... Maar in onze situatie verandert dat niets. We hebben deze rechten nooit gehad en hebben ook nooit uh, gedacht dat we ze zouden kunnen krijgen, laat staan, dat we ze zouden kunnen betalen. FC Twente heeft de uitwedstrijd voor de Europa League tegen Rubin Kazan met 2-0 gewonnen. Met temperaturen rond de min 15 graden in Moskou scoorden Luc de Jong en Peter Wischerhof voor de club uit Enschede. Twente had voor het begin van de wedstrijd bij de UEFA geprotesteerd... omdat er bij temperaturen onder min 15 niet gespeeld hoeft te worden. Het was in Moskou de hele dag al min 20. Het duel was al verplaatst, omdat het in Kazan in Oost-Rusland nog veel kouder is. Het weer vrij zonnig bij maximaal tussen 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg. Morgen in het noorden meer bewolking. In de rest van het land opnieuw zonnige periode. En het wordt wel iets frisser met maximaal tussen de 2 en 6 graden. AANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen de afrit Meer en Blaricum een file van drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. En daarom is daar één rijstrook dicht. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en Knoop het Oude Rijn, twee kilometer. En in Limburg op de A2 in de richting van Maastricht is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Tussen Sint-Joost en Echt staat ook nog twee kilometer, maar hier is de weg weer vrij. A10 west richting Zaanstad, 3 kilometer voor de Koentunnel. En de A15 vanuit Europoort tussen Brielen en Spijkenissen... 3 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. De M201, de weg vanuit Uithoren naar Hilversum. Daar loopt het vast tussen Vinkenveen en de aansluiting met de A2. 2 kilometer. Geen genetische manipulatie, maar biologische landbouw. Kies partij voor de dieren.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 Die zijn allebei verguld dat u weer luistert naar Dit is de Dag. Zometeen kunt u luisteren naar een reportage over thuisonderwijs. En tegen half vier een gesprek met Juri Jansen, een van de bedenkers van Tegenstemwijzer.nl, waar we deze uitzending om twee uur al mee begonnen. Namelijk met dat anti-PVV-spotje. Dat straks, eerst de reportage over thuisonderwijs. Ik zou het liefst willen eigenlijk dat we onze kinderen gewoon naar een reguliere school hadden kunnen sturen. Ja, waarom kan dat maar niet? Dat, dat kan niet, omdat nou ja, goed, een school die, ons echt accepteert, die onze kinderen accepteert zoals ze zijn, uh, die bestaat eigenlijk niet. Ouders van zo'n 100 islamitische kinderen in Amsterdam willen hun kinderen thuis onderwijs gaan geven. Wethouder Lodewijk Ascher is er niet blij mee. Hij is bang dat de kinderen zo geen goed onderwijs krijgen en in een isolement terechtkomen. Zo'n 250 gezinnen geven hun kinderen nu al thuisonderwijs. met de goedkeuring van de minister. Hoe werkt het en is de angst van Ascher terecht? Verslaggever Ewoud Kiewit maakte een lesochtend mee bij de familie Messelink in Amersfoort. Jongens, we gaan allemaal onze blauwe map okay. pakken. En we gaan naar de verrekie. Zal ik nog een keer alsjeblieft? Ja. Schrijven. Ja. Uh, som maken. Um, ik leer tellen in het Spaans. Um, ik moet dingen natekenen, ik moet rekenen. Dat is allemaal door elkaar. En dan moet dat zijn drie bladzijden vol. Huis Messeling, om 10 uur s morgens. Zes kinderen pakken lesboeken uit de kast en gaan zitten aan de eettafel. Terwijl de jongste van één nog lekker rondkruipt. De kinderen krijgen thuisonderwijs. De woonkamer is het leslokaal en de moeder is de juf. Uh, nou, meestal om kwart voor acht zijn we klaar met ontbijten. Dan gaan we met z'n allen het, uh, ja, wat huishoudelijke taken doen. Vegen, afwassen, de was. Um, om half negen tot half tien doen we meestal bijbelsonderwijs. Met voorlezen en wat dingen bespreken. En dan om half tien beginnen we zeg maar met het, uh, of 10 uur met het formele schoolwerk. De Messelings zijn evangelische christenen, maar ze houden zich aan allerlei Joodse gebruiken. In heel Nederland is er geen school te vinden die bij hun specifieke levensovertuiging past, zo vinden ze. Dus kozen zij voor thuisonderwijs. Wij zijn ermee begonnen toen uh, onze oudste dochter uh, vier jaar was. Um, aanvankelijk uh, ging ze naar een school. Um, dat ging ook uh, op zich heel goed. Ze, ze deden het daar prima. Um, maar um, ja, wij uh, proberen in ons hele leven uit te gaan van de, de Bijbel. En dat uh, toe te passen op ons hele leven. En uh, hoewel dat een christelijke school was, merkten we dat daar... Uh, ja, Praktijken waren die, die wij niet konden verenigen met ons uh, geloof. Ja, wij kwamen er toen ook achter dat het uh, in Nederland mogelijk is... om vrijgesteld uh, te worden van de leerplicht. Uh, juist als je dat soort bezwaren hebt. Um, we hebben toen uh, Jente van school gehaald. Jolike, jij bent uh, toen begonnen met thuisonderwijs geven... Hoe heb je dat opgepakt? Het eerste jaar, ja, toen was Jens natuurlijk nog vijf, heb ik, heb ik vooral zelf me veel ingelezen. En toen ze een jaar of zes was, zijn we eens begonnen met leren lezen, begonnen met rekenen. Maar ja, kinderen zijn eigenlijk doorlopend bezig met leren vanaf dat ze klein zijn al. Thuisonderwijs bestaat al zo lang als er onderwijs is. En de ontheffing van de leerplicht is al sinds 1969 geregeld in de wet. Vandaag de dag maken zo'n 250 gezinnen daar gebruik van. Zo vertelt Tommy Nijenhuis van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. Dat uh, is op basis van richtingbezwaren, zoals dat heet. Dus uh, op basis van levensovertuiging uh, of een uh, levensvisie. Dus er zitten ook humanisten tussen, holisten... Uh, maar ook uh, christelijke, joodse en islamitische gezinnen... En uh, dat zijn de 250 met een verdeling over het basisonderwijs en het middelbare onderwijs. Er zijn al meerdere moslimgezinnen die, uh, die thuisonderwijs krijgen? Ja, dat klopt. Ja, er zijn, uh, uh, de islamitische levensbeschouwing is er één die ook uh, voorkomt uh, in onze verenigingen en ook uh, daarbuiten. Op dit moment is er geen toezicht en de minister van onderwijs heeft ook half december de Tweede Kamer laten weten ook geen toezicht nodig te vinden, dus ook niet toezicht in te stellen op basis van de goede kwaliteit van het thuisonderwijs. Nu Zie ik dat jij al aan, al aan het schrijven bent? Schrijf nu je eigen naam? Oh ja. Dat is knap, want, want jij was vier jaar, hè? Ja. Ga je hem schrijft nu als een eigen naam? Uh, hij, hij is vier. En, uh, en zijn broers en zussen zijn bezig met, volgens mij, met rekenen. Nu, nu zitten ze allemaal met z'n allen aan, aan één tafel. Uh, wat heeft dat voor voordelen? Uh, nou, ik heb natuurlijk een goed overzicht. En ze leren ook werken, zeg maar, onder uh, wat rumoerige omstandigheden. Peuters die uh, er tussendoor lopen. En ze moeten wel eens wachten op hun beurt. Als ik een luier moet verschonen of iets, dan uh, ben ik er natuurlijk even niet. Jente zit nu achter de computer, want ze is met een schrijfcursus bezig. dat uh, is ja, dus ik loop eigenlijk heen en weer en ik help waar nodig is. En uh, ik probeer ze zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken. Het lijkt er dus op dat de angst voor gebrek aan kwaliteit ongegrond is. Maar critici als de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asje zijn ook bang dat kinderen die niet naar school gaan. in een sociaal isolement terechtkomen. Vader Messeling heeft daar een andere kijk op. Ze dus denken vooral dat het uh, ja, inhoudt dat je je kinderen opsluit. En ik weet niet waar dat idee vandaan komt... maar uh, het heeft natuurlijk niks uh, met isolement of afsluiten van de wereld te maken. Sterker nog, uh, als je gewoon uh, met je kinderen dag in dag uit leeft... dan, uh, dan ben je in de wereld en dan uh, maak je van alles mee. En dan leer je ze daarmee om te gaan. Terwijl een, uh, een school natuurlijk een afgesloten en een heel begrensde uh, omgeving is... Ik zou eerder zeggen dat uh, schoolonderwijs een vorm van isolement uh, inhoudt. Ik denk dat uh, op scholen uh, meer een soort uh, grijze middenmoot ontstaat... En dat het uh, meer de, de mening van de, de massa is die daar uh, als norm uh, gaat gelden. En ik denk dat juist ouders uh, vanuit hun overtuiging kinderen moeten leren... om met uh, verschillende opvattingen om te gaan. Ja, dat, uh, nou, wat, wat wij waarnemen is dat er nogal uh, van, uh, gedoe vanuit angst en onwetendheid gereageerd wordt. Tonny Nijenhuis ziet dat in Amsterdam de angst regeert. Angst voor de islam, angst voor isolement... En ook de angst dat hierdoor veel andere moslims besluiten om hun kinderen van school te halen. Dat kan, dat er een aantal mensen er daar nu over gaan nadenken. Dat is ook niet verkeerd, want je moet uh, gewoon hele bewuste keuze maken hoe uh, het onderwijs voor je kind uh, gegeven gaat worden. En ook dan loopt het helemaal niet zo'n vaart, de angst die je wel hoort uh, van uh, wethouder Asje bijvoorbeeld... dat het de volgende stap duizend of tienduizend mensen zijn. Dat is uh, volstrekt onbegrijpelijk uh, voor ons als vereniging. Want wij zien aan de afgelopen veertig jaar... dat we nu tot uh, de teller 250 zijn uh, gekomen van gezinnen die dat doen. Ook islamitisch onderwijs, daar wordt ook al gauw naar gekeken... Uh, dat het uh, uh, misschien wel extreem is of dat het misschien wel te uh, orthodox is. Toch begrijpt Nijenuis wel dat het ontbreken van toezicht op thuisonderwijs... de argwaan in de hand werkt. Maar dan moet je daar wat aan doen, vindt hij. Door vrijstelling te geven zegt de overheid eigenlijk... ouders, het is nu jullie verantwoordelijkheid. Wij hebben daar geen aandeel in. Uh, dus om wel daar een aandeel in te willen hebben dan uh, moet je uh, thuisonderwijs gewoon in de wet... als een volwaardige onderwijsvorm opnemen. Wij zijn daar helemaal niet bang voor, voor toezicht of inspectie. Uh, wij uh, weten van uh, de gezinnen die dat geven... dat ze dat gewoon naar eerder geweten doen. En uh, nou, uit die onderzoeken blijkt dat de kwaliteit goed is. Dus daar is helemaal geen uh, reden tot paniek. En we hebben ook geen uh, probleem ermee... om dan de inspectie daarover te informeren. Nou, Het is uh, twaalf uur en uh, een aantal kinderen ruimen alvast hun mappel. Die zijn, uh, die zijn klaar met het... Uh... Met het schoolgedeelte van vandaag. En uh, gaim, jij hebt vanmorgen een mooie tekening gemaakt. Ja. Laat zien. Dat is een mooi. Is een huis en ik zie een weggetje. Ja, dit is een crossauto. Een crossauto. Papa, ook dat als papa op de hele keuze weg gaat, dan doet hij hem op... De vierjarige Gaim laat trots zijn tekening zien naar verslaggever Ewout Kiviet. Moeilijk woord. Meegeluisterd heeft wethouder van onderwijs in Amsterdam, Lodewijk Ascher. Goedemiddag, meneer Ascher. Goedemiddag. Ja, thuisonderwijs in Nederland doet het goed, horen wij in de reportage. Uh, u bent er niet heel erg groot voorstander voor in uw stad in Amsterdam. Waarom niet? Nou, kijk, uh, die meneer die zegt al, we uh, zijn in totaal met de teller op 250 gekomen. Ik heb nu hier in Amsterdam de situatie dat er in één klap uh, 100 ouders... met eenzelfde soort brief zich daarvoor melden. En die zijn eigenlijk, die hebben een heel ander soort motivatie. Uh, die zijn uh, boos en verdrietig dat hun school dichtgaat. En die kiezen dan maar in armoede voor thuisonderwijs. Mm. En ik vind dat uh, buitengewoon zorgelijk... omdat deze kinderen recht hebben op goed onderwijs... op een echte toegangskaart tot de samenleving. En die moeten niet uh, in, een, uh, in een vreemd soort organisatievorm... nu in deze, in deze hoek gedreven worden. Uh, het gaat mij zowel om het argument... ik geloof dat het helemaal niet waar is dat scholen deze kinderen niet accepteren. Ik weet namelijk dat scholen in de buurt die kinderen wel accepteren... En er zijn natuurlijk veel meer dan 100 moslimkinderen in de stad Amsterdam dan deze. Mm -hmm. En het tweede is, uh, we hoorden net een, een tamelijk idyllisch verhaal over een gezin waar dat gebeurt. Ja. Allemaal prima. En nu zitten we in Amsterdam, 100 mensen die niet allemaal goed Nederlands spreken. Die niet allemaal de middelen zullen hebben om die kinderen op hetzelfde niveau onderwijs te geven. Ja, u zegt dat is niet vergelijkbaar met het gezin wat wij in de reportage lieten horen. U heeft het over kinderen nou, zeg die... Nou op. nou zelf, vindt u dat een representatief, denkt u dat dat toepasbaar is op deze situatie? Ik weet niet. Het zou toch heel naïef zijn? Het gaat, het gaat bij u over, de, over leerlingen van het Islamitisch College Amsterdam. Uh, waarvan honderd van de ouders hebben gezegd van wij willen thuisonderwijs gaan, uh, gaan geven. Even nog naar meneer Nijenhuis van de Vereniging Thuisonderwijs in Nederland. Hij zegt in de reportage, uh, je moet het aanvaarden dat thuisonderwijs. En vervolgens moet je de inspectie er ook een rol in geven. Want die heeft er nu niet zoveel uh, rol in. Is dat een oplossing? Nou, uh, hij zegt je moet het aanvaarden. Het probleem is, er is nu niet jouw rol voor de inspectie. En dus in feite zegt hij tegen mij... laat maar toe dat 100 honderd kinderen die recht hebben op een plek in de samenleving... die we in de stad nodig hebben om straks te gaan werken... dat je die nu overlaat aan thuisonderwijs... door een, een organisatie die zichzelf de stuurgroep noemt... en staat toe dat er geen enkele inspectie is. Hm. Inspectie lijkt mij het minste, uh, maar dat is er nu niet. Nee. Dus je, het is een melding en daarna uh, ja. is er geen enkele bemoeienis meer met die kinderen. En die leerplichtwet is er niet alleen... Uh, uh, om allerlei dingen voor de overheid te redden. die beschermt kinderen ook tegen hun ouders. Het is duidelijk dat u er uh, niet uh, enthousiast over bent over dit initiatief van deze ouders. Nog even een ander aspect wat ook in de reportage aan de orde kwam, namelijk het isolement van de kinderen. De ouders van deze kinderen zeiden, ja, daar is helemaal geen sprake van. Onze kinderen zijn gewoon deel van de samenleving. Dat isolement is ook een aspect waar u zich zorgen over maakt als het gaat om die ouders van die kinderen van het islamitisch college. Ja, en ik heb daar ook reden toe. Ik ben vorige week op een oude avond in gesprek gegaan met die ouders... en daar sprak een woordvoerder namens die ouders... en die schetste een beeld, een, een heel extreem en grimmig beeld... over wat die kinderen te wachten zou staan in onze hedendaagse samenleving. Hij beweerde dat kinderen beschimd zouden worden, vernederd... niet geaccepteerd, dat de hoofd ook niet geaccepteerd wordt. Een beeld dat in strijd is met de werkelijkheid in Amsterdam. Hè? Want uh, deze stad, er zijn problemen genoeg... maar je kunt echt, of je nou een moslimkind bent of een kind op verschillende scholen in het reguliere onderwijs... jezelf zijn. Het feit dat hij zo'n beeld schetst... om ouders ook maar te bewegen... voor dat thuisonderwijs te kiezen... stelt mij niet gerust... over het feit dat hij ook van plan is... om te organiseren dat kinderen in contact komen... met andersdenkenden, met andere delen van de samenleving. Nee, daar, daar proef je juist... de neiging en, en misschien ook wel... De, het, de, de vooropgezette bedoeling... om kinderen zoveel mogelijk los... van de westerse Amsterdamse samenleving op te voeden. Ja. En dat vind ik voor die kinderen niet goed. Die kinderen hebben recht... ...op een volwaardige kans in onze samenleving. Wat is uw volgende stap in de zaak rond dit uh, islamitisch college? Nou, het belangrijkste vind ik om ouders weer te individualiseren. Hè. Ze zijn allemaal verantwoordelijk voor hun kind. En ik sprak ook na afloop van die uh, avond ook een ouder... ...die zei van, nou, heel eerlijk gezegd, na dit gesprek... ...ik denk dat ik mijn kind naar een school in Oost stuur. Eh, dus die was wel degelijk gevoelig voor de argumenten. Dus ik wil graag met ouders in gesprek. Ik wil ze ook duidelijk maken dat als er problemen zijn rond discriminatie... ...dat ze ook bij mij welkom zijn want ik vind dat je het recht hebt om jezelf te zijn in de stad. Nou, mocht er dan na die gesprekken toch een groep zijn... die, uh, die kiest voor thuisonderwijs... en ik blijf daar dit, dit slechte gevoel over hebben... dan zal ik naar het openbaar ministerie stappen... want dan handelen ze in mijn ogen in strijd met de wet op de leerplicht. Goed, helder. Hartelijk dank, Lodewijk Asscher, wethouder van Amsterdam. Graag gedaan.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 The fields are real, yes, we are birds You get your kicks from playing, and the less you give, the more I want so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all. Stone. Een aantal reclame- en filmmakers kan het niet langer aanzien. Ze zijn zo zat van het kabinet dat ze een tegencampagne zijn begonnen voor de Statenverkiezingen. Tegenstemwijzer.nl De campagne bestaat uit een stemwijzer en een aantal filmpjes. En een van die spotjes laten wij even horen. We hebben een gigantisch probleem met moslims. Tuig, dat is het gewoon. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet. En niemand doet er iets aan. We houden niet een hoofddoekjesbelasting. Een kop voor de tax. U kunt nu nog kiezen voor een toekomst zonder de PVV. Stem daarom tegen dit kabinet. En stem voor één keer niet op CDA of VVD. Een van de bedenkers van de campagne is Juri Janssen. Goedemiddag, meneer Janssen. Zoals gezegd, jullie campagne bestaat uit een stemwijzer en een aantal filmpjes. Wat is precies de combinatie van die twee? Uh, nou, de combinatie van twee werkt vol. De filmpjes moeten natuurlijk vooral voor publiciteit zorgen en voor traffic uh, naar, de, naar de website tegenstemwijzer.nl. En traffic naar de website betekent dan dat u hoopt dat mensen op de website gaan kijken? Exact, ja, dat de website wordt bezoekt en dat mensen daadwerkelijk ook zeg maar, de tegenstemwijzer gaan doen. De tegenstemwijzer werkt eigenlijk exact hetzelfde als de stemwijzer en de welbekende kieskompas. Ja, je krijgt zelfs dezelfde stellingen voorgelegd, zag ik. Exact, het is exact dezelfde stellingen en uh, exact dezelfde data gebruiken we. We hebben alleen in onze tegenstemwijzer voor de coalitiepartners PVV, CDA en VVD uitgesloten. Dus als je op die stemwijzer je meningen gaat geven, kom je nooit uit bij CDA, VVD of PVV? Nee. En waarom En waar wij hebben dat expres gedaan op deze manier. Kijk, op deze manier focus je meer op de op de de toch prima alternatieven die er zijn uh, tijdens deze provinciale statenverkiezingen. En wat wij willen doen eigenlijk is ook nog een groot verschil tussen andere stemwijzen. Bij ons zie je gedurende het kiezen van de stelling en zie je al wat dit betekent voor je uiteindelijke resultaat. Vaak is het, als mensen wel stemwijzen hebben gedaan, ontdek je pas aan het einde uh, waar je stem dan uit zou komen. Ja. Bij ons zie je along the way al waar je stem naartoe gaat. Zodat bijvoorbeeld, stel je bent normaal gesproken een VVD-stemmer en je kunt je inderdaad niet vinden in dit huidige uh, gedoogkabinet, Dat je niet opeens aan het einde erachter komt dat je nu dan GroenLinks zou ja, moeten stemmen. Ja, maar dan ga je strategisch de dingen invullen. Nee, ik, nou, je, ziet wel, je, ziet een, je ziet een meebeweging. Wat er gebeurt is op het moment dat jij eens, oneens of geen van beiden... dan dus zie je welke partijen dat delen. En dat okay. is, ik zelf heb dat wel als, als, als prettig ervaren... omdat ja. de andere stemwijzer zelf opeens bijvoorbeeld bij een oudere partij uitkomt... en ik dacht van ja, mijn god, wat is daar de bedoeling van? Ja. Wat u doet, is CDA, PVV en VVD een beetje buiten de democratie plaatsen. Nou, dat is, dat is absoluut niet... Uh, bedoel, we leven in een democratie en we leven ook in een, in een, in een staat van vrijheid van meningsuiting. Wij willen gewoon een ander geluid laten horen. Op dit moment domineert de Heer Wilders uh, eigenlijk het hele jaar door het uh, debat. Op, op echt een zeer geraffineerde wijze. En op dit moment lijkt het alsof de oppositie nog niet eens is begonnen met de campagne. En wij willen eigenlijk uh, ja, een, een duidelijk tegengeluid laten oh ja. horen. Wordt u ook betaald door de oppositie? Nee. Door wie wordt u betaald? Wij worden niet betaald. Wij zijn echt een onafhankelijke groep filmmakers, internetondernemers, reclamemakers, uh, tot juristen aan toe. Die eigenlijk allemaal hebben gezegd, van ja, zoals het nu gaat, uh, kan het niet. We moeten het tegen laten horen. Het enige wat we investeren is onze tijd en ons talent. En gelukkig bieden, bieden nieuwe media ons voldoende mogelijkheden om onze boodschappen te verspreiden. Ja, maar U heeft een aantal filmpjes gemaakt. Dat gaat niet, dat gaat niet gratis, lijkt me. Nee, nou ja, in principe wel, het allemaal vrijwilligers geweest. Kijk, mooi mooie is vroeger had je allemaal hele grote filmcamera's en dergelijke nodig. Tegenwoordig kun je met een, een, een, een fotocamera kun je al films draaien. En zo zijn ook al deze films ontwikkeld. Ja. Dus je zit eigenlijk helemaal gekost kosten. Je hebt geen materiaal meer nodig. Ja, ik denk dat voor veel mensen die tegenstemwijze nog wel leuk is, maar dan komen die filmpjes. En daarvan ja. hoor ik toch veel mensen zeggen van, ja, die zijn wel heel erg, ja, wat zou ik zeggen, lomp, bot, scherp, hard, gemeen. Ja. Ja, dat, dat kan me voorstellen. En we hebben ook als, als, als, als, als, als collectief hebben we daar ook een flinke uh, discussie over gevoeld. Van hoe ver moeten we gaan. Maar wij zijn eigenlijk Het dat is misschien goed om even te vertellen wat er te zien is. We zien iemand in een briefbus plassen. We zien iemand met een spikeschoen een ander op het hoofd slaan. Uh, ja. We zien kinderen die allemaal uitspraken van Geert Wilders citeren. Ja, u, u haalt nu wel twee films door elkaar. Misschien uh, de, eerste film, de eerste film is inderdaad, uh, die u net uh, aanhaalde, is eigenlijk een, uh, een reconstructie van zeg maar, de, de, de incidenten die de afgelopen jaren hebben toe, uh, plaatsgevonden. Uh, incidenten die we allemaal in de media hebben kunnen lezen. Het enige wat wij hebben gedaan, we hebben er een beeld bij gegeven. Want ja, wij verbaasden ons erover dat er uh, gewoon eigenlijk helemaal geen tegengeluid kwamen. Tijdens het CDA-congres van een jaar geleden was er natuurlijk een grote groep CDA-leden die hun twijfels hebben uitgesproken over de samenwerking... Een half jaar, met half de jaar de geleden de... pas, ja. Dus een half jaar geleden pas. Ja. En wij vermoeden eigenlijk dat aan de hand van dit soort incidenten kunnen we ons niet voorstellen dat die groep uh, geslonken is. Dus en gehoord... bijvoorbeeld dat in elkaar slaan met die spike, dat is nooit bewezen hoor. Nou, uh, er is de, geen enkele uh, rechtelijke uitspraak die zegt dat het echt gebeurd is. Nee, nou, de verdenkingen zijn wel heel erg, erg sterk. Er is ook voldoende over. Kijk, wij, wij, wij noemen ook... Uh, het is ook niet dat we direct zo'n schuld, We laten alleen de scènes zien... die afgelopen jaren, zeg maar, breed dat in de media al uh, te sprake zijn gekomen. Wij hebben alleen een beeld gegeven. En de mensen moeten zelf maar hun, hun mening daar. Dat, dat is de democratie die u net aanhaalde. Nou oh ja. Nou, Wilders vindt het walgelijk. Dat zal u niet verbazen. Uh... Nou, het verbaast me eigenlijk, eigenlijk wel heel erg dat het walgelijk. Want ik begrijp oh. niet hoe een man, zeg maar, uh, zijn eigen woorden een zwaar uitgesproken door een kind wel geluk kan vinden. Zullen ja, dus we even luisteren naar wat hij erover zei gisteravond ja. in uh, uitgesproken WNL? Ja, dit, is, dit is, als er iets is... Ik dacht dat ik al alles gezien had, maar dit is echt een dieptepunt. Op het moment dat je als filmmaker, um, of als ouders... je kinderen ter beschikking stelt voor nou ja, gewoon politieke haatzaaierij... want dat is het. Dat, hoe oud zijn ze? Vier jaar, vijf jaar, zes jaar? En dan in een spotje gebruiken om de PVV te demoniseren? Ik vind het vooral ja. erg voor die kinderen... want waar worden ze voor gebruikt tegen hun wel in... En het, ja, het is eigenlijk het laagste wat ik tot nu toe heb gezien. Ja. Waarom heeft u ja. voor kinderen gekozen? Uh, nou ja, kinderen zijn de toekomst. Uh, en de gravenieren wijze waarmee op dit moment de extremistische types als uh, Hilders wa haat en intolerantie saaien, die, die baat ons erg zorgen. En dat gaat heel geleidelijk. Het is schijnbaar onmerkbaar voor ons, maar we realiseren ons heel duidelijk dat de kinderen uiteindelijk het dupe zijn. Die zullen uiteindelijk in die samenleving moeten gaan leven, die de, de heer Wilders steeds meer uh, naar zijn hand probeert mm. te zetten. Hoe zijn die kinderen gekast? Zijn dat kinderen van ouders die uw mening delen? Ja, het zijn eigenlijk kinderen van, uh, van mensen uit ons netwerk, al die mensen die hebben aangesloten bij ons, uh, bij ons bij onze club. Ja, ik begrijp ook niet zo heel goed uh, want de heer Wilders zou toch wat beter zijn klassiekers moeten kennen. Hij zegt dat dit nog nooit is gebeurd in het verleden, maar de allerbekendste reclame reclamespot, die stemt uit 1964 voor de uh, herverkiezing van president Johnson, die uh, na uh, de aanslag op Kennedy uh, uh, uh, aan de macht was. Ja. En daar is een heel bekend spotje van, dat is de zogenaamde Daisy Story, waar je een meisje van zes jaar ziet, die uh, blaadje voor blaadje een, uh, een, een bloem leegplukt. Mm -hmm. En ondertussen horen we iemand aftellen tot het lanceren van de, van de kernbom. Ja. Nou, die, dat was toen het uit heel spraakmakende uh, spot. Uh, u zegt het is eigenlijk een hele klassieke methode, waar wint hij het, zich over het, op? Het, het, is een klassieke het is wel een methode. beetje Amerikaans. Hè? Denkt u niet dat het polariseert in plaats van uh, dempt? Nou ja. Of wilt u het, graag polariseren? Nou, wij willen vooral de discussie op gang brengen. En, uh, ik heb ik de indruk no dat er behoorlijk is gediscussieerd de afgelopen jaren over meneer Wilders. <laughs> het is raar, want kijk, omdat hij toch de hele tijd aan het woord blijft... weet je dat langzamerhand zie je steeds meer dat het vanzelfsprekend wordt wat hij zegt. Het lijkt wel of mensen het steeds meer overnemen. Maar ja, hij heeft 24 zetels, hè. vindt u dat hij niet meer aan het woord moet komen? Ja, hij moet absoluut aan het woord komen, hij moet ook kunnen zeggen wat hij wil zeggen. Maar wij mogen wel degelijk een tegenstem aan te horen. En dat is eigenlijk het doel hiervan. Jury Jansen, hartelijk dank voor uw toelichting. Eh, graag gedaan. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag.nu, voor als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Na het nieuws van half vier, via VPRO met Ger Jochems. Ger, goedemiddag. En met Tesselblok. Hallo, Elsbeth. We praten straks met Elko Brinkman, je weet wel. Hij is voorzitter van de lobbyorganisatie Bouw het Nederland... en lijsttrekker CDA, Eerste Kamer. En we praten met hem over dat CDA, over de bouw en over de verkiezingen. En we hebben zo meteen aan de telefoon Judith Spiegel. En zij zit in Jemen en daar is voor de zesde opeenvolgende dag... zijn er demonstraties gaande. En nu de hoofdpunten uit het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Hans Biesenheuvel wordt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie MKB Nederland. Hij is voorgedragen als opvolger van Loek Hermans, die fractievoorzitter is geworden van de VVD in de Eerste Kamer. Biesheuvel is volgens het hoofdbestuur van MKB Nederland een ondernemer puur sang. Hij heeft een bedrijf opgericht dat investeert in diverse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf... en ook is hij directeur van een toeleveringsbedrijf voor de doe it markt Demonstranten tegen het regime van de libische leider Gaddafi zijn in vier steden de straat opgegaan. Tegenstanders van Gaddafi hebben vandaag uitgeroepen tot dag van woede. Hoeveel mensen protesteren en hoe het eraan toe gaat is onduidelijk. Er komt maar weinig informatie naar buiten. Zo'n 10.000 mensen demonstreren in Den Haag tegen de bezuinigingen in de publieke sector. Het zijn onder meer leraren, politieagenten en mensen uit de zorg. En ze vrezen dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaat door de bezuinigingen. En FC Twente heeft de uitwedstrijd voor de Europa League tegen Rubin Kazan met 2-0 gewonnen. Met temperaturen rond de min 15 in Moskou scoorden Luc de Jong en Peter Wisgerhof voor de club uit Enschede. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan, we verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort loopt het vast bij Bussen, Twee kilometer file. En op de A2 Amsterdam Utrecht staat tussen Breuken en op het Oude Rijn 6. A10 West naar Zaanstad. Vier kilometer voor de Koentunnel. In de A15 vanuit Europoort. Daar staat tussen Brielen en Spijkenissen nog vier kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook bij Rotterdam, maar dan op de A20 in de richting van Gouda. Tussen Schiedam en het Kleinpolderplein. Twee kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen praten Ger, Jochems en ik met Elko Brinkman. Hij is voorzitter van Bouwend Nederland. Het woord zegt het eigenlijk al. Dat is uh, de organisatie voor Bouwend Nederland. Dat dat. En en passant is hij ook nog lijsttrekker voor het CDA. Voor de Eerste Kamer. Of hij is en passant bouwer en juist je voelt. Dat gaan we allemaal vragen. Wat ja. de boventoon voert. En na vier uur hebben wij ons economiepanel Klinkende Munt. Waarin wij ons buigen over belastingfraude. Dan wel van de kant van de Belastingdienst. Dan wel van de kant van de Belastingdienst van de belastingbetaler en verder over alles en nog wat... wat maar met geld te maken heeft. Dit is Radio 1, Villa VPRO. We gaan eerst naar het Midden-Oosten. Daar wordt weer behoorlijk uh, gedemonstreerd in Bahrein en Jemen. Maar ook in Libië, de Maghreb, wordt uh, gedemonstreerd. En daar zijn twee doden gevallen. Daar zijn sluipschutters zelfs actief. In de jemenitische hoofdstad Sana zit Judith Spiegel. Judith, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij zit thuis, hè? Ja, ik zit nu weer thuis. Ja, er wordt voor de zesde achtereen volgende dag uh, gedemonstreerd. Kun jij daar wat van zien vanuit huis? Nee, vanuit huis kan ik niet zien, want ik woon in de oude stad. En de demonstraties zijn altijd in een nieuwe stad. Maar de demonstraties zijn ook inmiddels afgelopen. Want toen ik wegging, was er ook een einde gekomen aan de, aan de demonstratie. Ochtend. Dat is een uur of twee, drie geleden. En hoeveel mensen waren er op de been? Nou, veel meer dan ik verwachtte. Uh, ik denk, ik vind het is een moeilijk in te schatten, maar ik denk toch in elk geval duizend aan de kant van de, de anti-overheid-demonstranten. En ook wel minstens, misschien wel meer duizend aan de regeringszijde. En dat is veel meer dan ik de afgelopen dagen heb gezien. De afgelopen dagen waren het nou, variërend van tientallen tot, tot maximaal enkele honderden. Dus vandaag lijkt er weer een nieuwe fase aangebroken. Speelt zich dit allemaal af, net als in Egypte op één plek? Hebben ze ook daar in de hoofdstad van Jemen één centraal plein? Nou, dat is eigenlijk... Uh, interessant. Er is een centraal plein, dat heet ook hier het Tahrirplein. Alleen de heeft dat wel listig aangepakt. Dat heeft dat plein al, uh, nou ik denk anderhalf week geleden bezet. Hij heeft een hele grote tent opgezet, organiseert daar van alles en nog wat, verzamelt daar ook zijn eigen aanhangers. Uh, om eigenlijk te voorkomen dat dat plein ook het centrale plein wordt. Dus wat je nu ziet is dat de anti-regeringdemonstranten de eigenlijk een beetje opgejaagd worden door de stad en dat is vervelend voor ze, want het betekent ook dat dat zag ik vanmorgen heel goed, dat de pers uh, het soms laat afweken omdat ze simpelweg niet meer weten waar de demonstraties zijn. Mm. Uh, en het, dus dat is daar zit men een strategie achter. dat klein is er, maar dat wordt, dat wordt gebruikt door de regering en daar kan dus niet gedemonstreerd worden door de anti-regerings uh, uh, Judith, in, uh, in Libië, daar heeft de regering kennelijk gedacht... Uh, de, aanpak, de, de, de vreedzame aanpak in Egypte heeft niet gewerkt. Wij gaan erop schieten, want dat gebeurt dus. Er wordt met scherp geschoten, twee doden. Er zijn scherpschutters uh, actief. Uh, is zoiets denkbaar in Jemen? Uh, is de overheid ja. bezig uh, dat te besluiten? Nee, ik denk dat het, het besluit al genomen is. Ik heb, uh, in in Aden zijn er vandaag twee doden gevallen, zag ik net... En in tana, waar ik vandaag was, was het bijzonder gewelddadig, veel gewelddadiger dan voorheen. Er werd geschoten, het is niet helemaal duidelijk door wie. Uh, ik denk zelfs door beide kanten, want Yemen is een, een land waar eigenlijk, denk ik, 100% van de families van wapens bezitten. Uh, en de kant van de regering schiet, hoe dan ook, dat is ook de afgelopen dagen al gebleken. En er gaan ook geruchten dat de, de demonstranten, dus de regeringsdemonstranten, worden voorzien van wapens door de regering. Dus... Uh, het is niet een toekomstscenario. Het is al zo vandaag. Ja. Wat je zei, er waren vandaag meer mensen op de been dan je dacht. Heb je het idee dat die protesten in een nieuwe fase beginnen te komen? Dat het massaler zal gaan worden? Ja, massaler en gewelddadiger. Het uh, begon rustig, begon zoals elke dag. Dus ik wandelde eigenlijk terug met het idee van nou, dat, dat was het weer. En toen heeft... De antiregeringsgroep heeft zich hergroepeerd. Heeft heel veel mensen weten te verzamelen. Is naar een hele andere, een hele andere locatie gegaan. En daar ontaarden het in. Uh, stenen gooien, roto branden, over en weer schotenwisselingen. Uh, nou ja, het bleek eigenlijk wel een oorlogsgebied. Ik zat zelf in een, uh, in een fotowinkeltje. Die man heeft mij naar binnen getrokken van, van kom maar hier, het is te gevaarlijk buiten. En dat, dat gedurende minstens twee uur... Heb ik daar gekeken en, uh, en, en verbaasde ik me eigenlijk over de, de uitbarsting van geweld die ik tot nu toe nog helemaal niet heb gezien. Hmm. Oké, okay, Judith Spiegel uit Sana Jemen. Dankjewel. We spreken een andere keer met je. Hou je haaks. Nu aandacht voor hersenonderzoeker Dick Zwaap. In een verhaal van één minuut. Pst, één minuut.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 En uh, dat de hele kreeuwstaat ontdoord was met mijn experiment van maanden. Uh, gewoon weg. Weg. En dan ga je weer overnieuw beginnen. <lacht> ja, wat moet je doen? <lacht> uh, er zijn altijd van dit soort rampen. Ik heb nog wel eens gedacht om een film te maken over alle rampen. Hadden we hadden zelfs een scenario. Om als een tegenhanger van die dingen die je. Uh,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 U hoorde hessenonderzoeker Dick Zwaap in onze reeks Wetenschap in één minuut. Het verhaal werd gemaakt door Remy van der Brand. Meer bijzondere verhalen uit de wetenschap kunt u horen in Labyrinth elke zondagavond om 8 uur op deze zender Radio 1. En dan nu Elko Brinkman. Uh, u zit in de studio in Den Haag. Ik goedemiddag. Denk dat, ik, goedemiddag. goedemiddag. Ik denk dat u nu al bekender bent als lijsttrekker van CDA Eerste Kamer... dan als voorzitter van Bouw het Nederland, wat u alweer jaren bent. De bouwlobby van de, de, de bouwbranche. Uh, nou ja, eerlijk gezegd er komt dat denk ik ook een beetje... omdat er helaas nog wel wat somberheid is op de bouwmarkt. Heel veel mensen voelen dat aan hun lijve. Die willen eigenlijk graag een nieuw huis, maar ze, ja, ze merken dat er voortdurend weer debat is... over hypotheekrente en dat soort dingen. Mm. Er, ook mensen die met een kleine beurs zeggen... Nou, ik wil wel uit mijn huurwoning, maar ik wil dan een starterswoning kopen. Die hebben toch moeite om aan geld te komen? De garantieregelingen zitten wat op slot. En ja, Dat is een gesprek wat we met de makelaars en met de banken... andere betrokken organisaties intensief achter de schermen voeren. Daar hoor je niet zoveel van, omdat nee. we graag eerst een oplossing willen offeren... Ja. in plaats van alleen maar somberheid uitstralen. Ja. Nou, nu bent u na 15 jaar weer terug in de politiek... Uh, de verhalen over de veranderende moores, uh, verharding en dat soort zaken... bejegening van elkaar. Was het even slikken voor u? Nou, je moet tegen een stootje kunnen. Wat, wat mij wel opvalt, uh, is dat... Ja, er een beetje een sfeertje hangt van als ik op een knop druk en een beetje schreeuw. Uh, maar dat was dan... gisteren ook letterlijk zo tijdens dat debat. werd <laughs> ja, u nou ja, maar goed, dat u, ik dat u probeer om nou aan mezelf te, en... te blijven. En CDA's hebben ook altijd geprobeerd te laten zien dat ze ja, voor moeilijke dingen niet weglopen. Maar je moet ook niet iets uitstralen. Ik regel dat even. Daar is de maatschappij toch te complex voor. De woningmarkt is ook zo'n voorbeeld. Natuurlijk helpt een BTW-verlaging. Uh, en natuurlijk uh, helpt het als je wat garanties geeft als overheid. Om u het zegt huis het is eigenlijk helemaal niet eerlijk om net te doen alsof je voor alles een kant-en-klare oplossing hebt. En dat dat nu misschien in de politie politiek een beetje te veel gebeurt. Ja, maar dat is ook wel in de maatschappij herkenbaar. Kijk, er verandert ontzettend veel. Onze boterham wordt steeds meer in het buitenland uh, over de grens gesmeerd. En voor heel veel mensen is dat best een, een soort angstbeeld. Hè. U kent wel de discussie over de, over de Polen en de Chinezen en de Turken, noem maar op. Mm -hmm. maar ja, terwijl heel veel mensen ook tegelijkertijd bezig zijn om handel te drijven... Mm -hmm. en hun producten te leveren aan het buitenland. Dus mijn, mijn waarneming is dat die angst... Een belangrijke drijfveer voor mensen is om te zeggen. Nou ja, we gaan terug naar vroeger. Maar ja, dat, dat werkt niet. Hè? Ik mm -hmm. ben wat ouder geworden, maar ik heb in die jaren wel. Ja, veel kunnen zien van al die veranderingen. Of je nou in een ziekenhuis werkt, net ging even het hersenonderzoek uh, langs. Ja. Maar dat geldt ook in een tomatenkwekerij... of als je in een machinefabriek zit. Het is allemaal ongelooflijk snel aan het veranderen. En de kunst is maar dat met je u, bij te benen. verandert u precies verandert u mee als, als lijsttrekker nu van de, uh, de Eerste Kamer dan... voor het CDA? Is het is grappig dat de Eerste Kamer ineens lijsttrekkers heeft. En want in de context uur. van het debat gisteravond... vonden wij toch een tik, dat u een tikje de indruk maakte van een kat uit een vreemd pakhuis. En niet helemaal een fijn pakhuis ook. Nee, kijk, dat is de nieuwe tijd en dat, waar men dan wat weer op zoek is, is naar degelijke ervaring uit de maatschappij. Mensen die iets verder hebben gekeken nee. dan hun neus lang is. En het CDA heeft bovendien altijd gezegd: Ja, wij, wij willen verantwoordelijkheid dragen, ook in moeilijke tijden. Ik bedoel, het is vervelend als je hier en daar moet bezuinigen. Ik weet nog dat we dat in de tachtiger jaren ook intensief deden. Daar ben ik als minister bij betrokken geweest. Dat was heus geen leuke tijd. En toch zeiden de mensen nadien: van, Ja, om de welvaart te kunnen behouden, niet de rekening naar de toekomst te schuiven. Mm -hmm. Heb je wel een paar mensen nodig die op zich laten schelden, zo nu en dan? Ja, nou, toen dacht u: dan offer ik me maar weer eens op. Ja. Ja, maar, ja het CDA, maar het CDA heeft u misschien ook wel gebeld. omdat ze dachten, die Elko, die weet van want als het gaat om grote verliezen, incasseren en crisis in partijen uh, het hoofd bieden. laten we hem nog maar weer eens vragen. Of zou dat nou, de reden ja, niet geweest zijn? Ik benzen? heb enige ervaring met crisis. En dat helpt ook wel. Want het is, het is best ingewikkeld. Hè? Kijk, ik kan natuurlijk wel roepen van. we leven meer uh, in het buitenland en met buitenlanders. Maar ja, als je gewoon ergens in een willekeurige winkel werkt. of in een, in een ziekenhuis, dan denk je, dat is interessant. Maar wat bedoel ik er uh, mee? Mm -hmm. uh, wat je ziet, is, was gisteren de bouw in, in de streek van Kampen en Zwolle, een, een degelijke streek... die heeft de afgelopen jaren ook niet gedaan alsof de bomen tot in de hemel groeiden. En je ziet nu dat die, ja, die degelijkheid en die zorgvuldigheid ze wel uh, uitkomt. Want daar gaat het naar verhouding toch weer beter. En ik kom in andere streken waar men nog moeite heeft om te wennen... aan het idee dat we er weer wat harder voor moeten werken... om, om de bandjes bij te trekken. Kunt u de, de campagneverhalen die u moet houden voor het CDA... en de verhalen die u moet houden voor, voor Bouwend Nederland... de opburende verhalen, kunt u die nog een beetje uit elkaar houden? Of loopt dat soms of moeiteloos in elkaar over? Nee, ik doe mijn, mijn, mijn best. Ik heb verschillende afspraken. Ik noem het voorbeeld van, van Kampen en Zwolle. Gisteren ben ik uur voor de bouw uh, geweest. En ik ben daarna op een bijeenkomst geweest... georganiseerd door de werkgevers... en bedrijven in Zuid-Holland... waar politieke partijen... hun uh, zegje moesten doen over het ondernemerschap... in Zuid-Holland. Ik was voorzitter van die bijeenkomst... maar volstrekt neutraal. Uh, dat, dat kan ik. Ik bedoel... Uh, ik, ik doe ook echt mijn best om, uh, om in die zin... Uh, eerlijk te zijn. Uh, mm -hmm. Ook over de bouw. Uh, ik loop niet... Alleen maar uh, sombere verhalen te houden. Er mm -hmm. gaan ook een aantal dingen gelukkig weer iets beter. Maar we zijn er nog lang niet. En ik, ik houdt het uit elkaar. Ja, ja gaan we het we, over hebben? Hè? Ja, laten we even over de bouw hebben. Over de situatie in de bouw. U zegt net, u, ik, u was in kampen. En u was bij bijeenkomsten we, uh, on, ondernemers in de bouw, neem ik ook aan. Uh, ook uit alle sectoren. Ja, maar hoe is de stemming? Want het gaat in die bouw dus slecht. Hè? We hebben dus nu, vandaag is Bouw, dat is een middelgroot bedrijf failliet verklaard. Midred uh, is eerder al omgevallen. Er staan andere. Uh, ja in de coulissen om om te vallen, om het zo uit te drukken. Is de stemming stem somber? Ja, kijk, als je de, de, de crisis doorkomt als bouwbedrijf... heb je het best redelijk. Maar er zijn veel meer bedrijven die in de problemen zitten. We zijn bij die bedrijven zo'n 26.000, 27 27.000 mensen... nu kwijtgeraakt in de vaste staf. En nog zo'nzelfde getal bij de zelfstandigen zonder personeel... die, zeg maar, normaal... Ook in de bouw werken. En waar nee. we denk ik voor op moeten passen... is nu een beeld met elkaar neer te zetten... dat er helemaal geen behoefte meer is aan bouw. We hebben dik 7 miljoen woningen in dit land. En als we elk jaar 1% van de woningvoorraad op de schop zouden nemen... we hebben nog altijd elk jaar 60-70.000 woningen nieuw nodig. Dat is door de jaren heen zo geweest. U, u, u kent de wijken, de 50- 60-er jaren. Dat zijn wijken die, die toe zijn aan, aan, aan vernieuwing. Dus er is onderliggend helemaal niet in discussie... dat er niet meer gebouwd hoeft te worden. Maar de kunst is om er weer beweging in nou ja, te krijgen. Het probleem is natuurlijk dat gemeentes die enorme bouwplannen hadden... en die daarvoor grond gekocht hadden, uh, die zien ook door bezuinigingen, economische crisis, die moeten zwaar gaan bezuinigen. en Die schrappen in dit soort plannen. Die hebben vervolgens wel dan die grond waar ze die rente over moeten betalen. Dus ze komen verder in de problemen. Maar dat is natuurlijk de reden waarom die bouw stil ligt. Nou, dat is één van de problemen en daar hebt u volstrekt gelijk. En we hebben allemaal, daar hoeven we elkaar niet de schuld van te geven, gedacht... dat de bomen tot in de hemel zouden groeien... en nu zijn we bezig weer op aarde terug te keren. Maar nu is het, nu is het punt van Tesla begon zo pas over de combinatie... CDA, lijsttrekker en uh, woordvoerder of voorzitter, baas van Bouwend Nederland... Het... Een van, die problemen waar, waar die gemeentes, een van de oorzaken waarom die gemeentes in de problemen zitten... is natuurlijk de bezuinigingen die hun opgelegd zijn... ook de provincies, door de overheid. He, dan krijg je ja, dus ja. de bouwsector die leidt, daar heeft u last van. Maar dat komt door beleid dat uw partij met uw instemming ingezet heeft. Ja, we dat lijkt me lastig. We hebben met elkaar en er, er, er, de, de pech dat er als het ware van buiten komend een, een, een financiële crisis over dit land is gekomen. De, bouw, de bouwmarkt, de woningmarkt, die zat hier helemaal niet zo slecht in elkaar. In Portugal had je hele andere discussies, maar in Nederland viel dat allemaal best mee. Wat er nu aan de hand is, is dat er helemaal geen beweging meer in zit. Iemand die nu zegt, nou, ik wil best van een huurwoning naar een, naar een kleine koopwoning, maar ik krijg bij de bank nauwelijks meer geld, tenzij ik een suikertante heb. Een, een, een woningcorporatie die echt wel een opdracht wil geven tot bouwen. En die zegt, ja, maar ik krijg ook ja, nee, geen geld. En dat is waar. Dat muur vastzitten van die woningmarkt, dat, dat is natuurlijk gewoon vast te stellen. Dat is, een, dat, dat is een grote oorzaak waarom het allemaal zo slecht gaat. Maar is het dan ook niet aan uh, een regering, aan de overheid, om te zorgen dat dat weer loskomt? Dat het niet meer zo muurvast zit? Dan zou je daar geen beleid op los moeten laten? Daarom uh, hebben de partijen in de bouw bij de minister van Financiën en de minister van Volkshuisvesting. Dus toevallig dan twee CDA-ministers, maar gewoon. Nee, nee, maar we zijn er met de makelaars geweest en de bankiers en noem maar op. Maar dat zijn echt niet allemaal CDA's. En gewoon objectief vastgesteld: dat het is voor de landseconomie niet goed. Is. Dat die beweging er niet in komt. Dus u moet iets doen: btw-maatregel verlengen, lagere btw verlengen of ja. iets aanvullende garanties. En tegen gemeentebesturen zeg ik als bouwer, maar ook als, als CDA, ja, als je in die publieke ruimte niet voldoende investeert. Ja, dan, dan, dan motiveer je mensen ook niet om eigen geld nee, in de woning te stoppen. Nee, maar meneer Brinkman, het punt is toch dat mede door het beleid van het CDA... de gemeentes in de problemen zitten die daardoor bouwprojecten schrappen... waardoor de bouwsector in de problemen raakt ja, mede. Is, maar is dat niet te lastiger voor is u? Ik wel even simpel neergesteld. Wij hebben er allemaal, alle politieke groeperingen op hun beurt... We hebben natuurlijk meegedaan als gemeente. Dachten, wij verdienen wat aan die grond... en beloven we de mensen mm -hmm. in, de, in de stad een, een zwembad. Dus daar dus zal CDA op onder ongetwijfeld ook al mee nee, hebben Nee, maar pleit u niet bij de... Bij de, bij de de departementen die erover gaan, ontzien die gemeentes nou, dat zij die bouwprojecten ja. kunnen uitvoeren. Ja, ja, nee, de, maar daar gaan de, de, uiteindelijk de departementen niet eens over, dat moet in de lokale gemeenteraad. Nee, de, ik de, heb de het de over die bezuinigingen. Nee, precies over dit ja. punt. Kijkt u alle teksten maar naar die ik de laatste maanden heb gesproken. Die bezuinigingen in, in, in infrastructuur, in riolering, in bestratingen, uh, ja, dat, dat, is, dat werkt heel slecht uit op de, op de economie, ook, ook ter plekke. Ja. Dan zag je bijvoorbeeld daar in, in, in Kampen en Zwolle in die streek dat men wel. Ja, die publieke ruimte de investering overeind heeft gehouden... en dat dus dan ook corporaties en individuele bewoners zeggen... nou, dan investeer ik ook. En daar heeft zo'n hele gemeenschap wat aan. Mm -hmm. Wat vindt u van het uh, feit van de, dat, dat ook de bankencrisis... He, die hebben we natuurlijk gehad... en de banken zijn nu aan veel strengere uh, regels uh, worden ze onderworpen. Er is een veel strenger toezicht. Ze mogen niet meer zo makkelijk zomaar geld uitlenen... aan mensen of bedrijven waarvan ze misschien wel zeker weten... dat het eigenlijk heel risicovol is. Daar is natuurlijk best wat voor te zeggen. Wees wat voorzichtiger. Aan de andere kant, het geld rolt ook niet meer... De de woningmarkt zit muurvast en het geld rolt niet meer. Ja, dat is Hoe nu? Het, dat is precies het punt. Wij zijn allemaal in dit land een beetje bang voor risico's geworden. En wij, ook als burgers, laten we nou eerlijk voor onszelf zijn, wij denken, ik wil droge voeten houden, ik wil niet dat de tunnel instort, ik wil niet dat de banken omvallen. Dus overheid. zijn best reële wensen. Ja, maar uiteindelijk komen we weer onszelf tegen. Want dan zegt die overheid, ik wil dat risico wel afdekken. Maar dan moet mm. ik u wel wat geld vragen om in een risicobuffer te stoppen. Dus wat mm -hmm. je ziet, is dat bij wijze van spreken voor één en dezelfde woning... zowel aan u als particulier, als aan de corporatie, als aan de bank... als aan het bedrijf gevraagd wordt, wilt u wat risico, wat extra rente betalen... wat extra opslag op de rente, zodat dat in een risicopot mm. gestopt kan worden... terwijl je er geen steen extra voor krijgt. Nee. En, en, en waar wij nu over aan de praat zijn... Met de minister van Financiën, de Nederlandse Bank en het ministerie van Economische Zaken is. dat is toch te dol voor woorden dat ook als je een bejaardeoord of een school of een, of een ziekenhuis wilt verbouwen... dat je dan zoveel extra rente moet betalen om mm -hmm. al die zogenaamde risico's af te dekken. Dat er één ja. extra risico is, prima. Maar toch niet vijf extra risico's nee. voor één en hetzelfde gebouw. Okay. De, situa waar de, waar, de situatie waar de bouw nu in zit, hè, met die recente faillissementen waar we het zo pas over hadden. Heeft u dat eigenlijk verbaasd? Had u eigenlijk niet gedacht dat de sector toch wat in een, in een wat betere fase zou zitten? In, uh, uit de dal aan het klimmen was, veel meer dan nu blijkt? Wij zijn er intern niet echt verbaasd over geweest. Mm -hmm. Hebben ook uh, op tijd, met, niet alleen met ons bestuur, met onze leden... allerlei vergaderingen gehad over wat ik nou maar de aanpassing van het bedrijfsmodel. Dus praktisch gesproken, let op je kosten, zeg niet. Mm -hmm. Ik leg die tegels wel een maand van tevoren op de bouwplaats als je ze... Want dan moet je een maand lang ze maar financieren met het risico ja. dat ze kapot gaan. Ja, dus men is overal bezig geweest om in, in, de, in de kosten uh, zoveel mogelijk te, te snijden. Maar ja, dat houdt een keer op. Ik noemde u net ja. dat getal van 6.000, mensen uit de vaste staf. Nou neem er van mij aan dat een bedrijf niet graag zijn mensen ontslaat. Want het is al moeilijk om er ja. mensen te komen die vaak bekwaam zijn. Ja. Dus dit is wel een noodmaatregel. Ja, ik hoor van ondernemers, kleinere natuurlijk dan. Die zeggen altijd, ik zeg, waarom gaat het bij jou redelijk goed? Hij zegt, je moet gewoon heel weinig personeel hebben. Met veel personeel ben je kwetsbaar. Nou oh ja, het probleem is dat, dat bouwopdrachten uh, niet permanent komen. Uh, dat is, uh, nou, u, u weet wel, het duurt heel lang in, in de procedures voordat je een orde krijgt om, om, om een wijkje te bouwen of een ja. ziekenhuis te bouwen. Uh, en dat betekent dus dat een bedrijf niet al die tijd zijn mensen in dienst kan hebben. Nee. Want je kan ze niet voortdurend het uh, nee. uh, lokaal schoon laten vegen. Ja. Iets anders nog, hè? Uh, we hebben in de tijd die crisis en herstel wat aangenomen. Dat is een wet die procedures, die, die, ja, die bochten moet afsnijden. Procedures, zodat projecten sneller gerealiseerd kunnen worden. Dan, daar profiteert de sector van. Doet die wet eigenlijk wat? Ja, die heeft zeer geholpen. Uh, die heeft zeer geholpen. Dat kunt u ook, ook zien. Uh, gaat u maar gewoon in de auto of de trein zitten. Dan ziet u dat aan de sporen enorm gewerkt wordt. Dat aan de weg enorm gewerkt wordt. Maar je ziet het ook bij kleine woningbanken. Projecten. Vaak is een klein druppeltje er uh, geweest in financiële zin. Maar doordat mensen denken, nou, ik heb lang in de huiskamer thuis gedacht... zal ik nou wel of niet gaan bouwen of gaan verbouwen... Nou, dan hadden ze die keuze gemaakt. Dan moesten ze daarna eindeloos op een vergunning wachten. Die ja. komt nu heel snel en dat werkt absoluut. En die blijft werken, die crisisherstelwet. Dat is niet een, uh, wordt dat structureel? Uh, dat heeft het kabinet zich voorgenomen. Daar zijn we zeer blij mee. we denken mm. dat die ook nog wat uitgebreid kan worden. Omdat in de praktijk ook blijkt uh, dat er wel degelijk zorgvuldig uh, met, die, met die vergunningsregels uh, wordt uh, omgegaan. Ja. Maar de snelheid en het op één moment de afweging maken, dat helpt zeer. Ja, mm. uh, laten we toch nog eventjes, uh, ten slotte meneer Brinkman, over het CDA hebben, uw partij. Uh, dus Gisteren een buitengewoon interessant artikel in het NRC Handelsblad. Er is sprake van, nou dat is meer dan een praatclub. Het is eigenlijk een organisatie binnen een organisatie. Uh, het Slangenburgberaad, dat zijn prominente CDA'ers die met elkaar praten. De groep Groet als Kool begon al een jaar geleden met vijf man. Het zijn nu, nu 350 of, of zo. Uh, kijkt u daar, hoe kijkt u daar naar? Met, met een frons, uh, wantrouwend of uh, goed zo jongens? In de, in de jaren dat ik de CDA achter de schermen actief heb gevolgd... heb ik gezien dat de nieuwe media daar ook uh, entree hebben uh, gekregen... Dus dat effect, zeg maar, van een soort kettingbrief, dat zie je nu uh, overal gebeuren. Dat is niet alleen deze groepen. Nee, maar hele... zegt u niet uh, voor discussie en herbronning en dat soort uh, zaken? Daar is een daar, daar is een organisatie voor, namelijk de partij. Ja. Maar Dit is gewoon een van de onderdelen van actieve leden. Zo heb je rondom onderwerpen, allerlei themagroepen en, en, in regio's. En... Maar u vindt het niet bedreigend? Nee, helemaal niet. Ik, de... hoor, ik, ik hoorde vanmorgen de heer Keijzer, die gelooft, de burgemeester van Doetinchem. Nou, ja, die, star... die streek, ja. een heel degelijke streek. Als er nou ergens uh, mensen zijn die betrouwbaar zijn... Waar je uh, de revolutie de partijster... niet van hoeft te verwachten. Niet uit, de revolutie komt niet uit Doetinchem, zegt u. Nee, dat zijn gewoon degelijke mensen die, die, die je scherp houden. Nou, dat vind ik prima. Dat en hoort er nog bij. Als er nu eindelijk een nieuwe partijleider komt... of een nieuwe partijvoorzitter wordt gekozen... Want ik heb dat niemand zich partijleider noemt op dit moment bij het CDA. Denkt u dan dat het dan weer afgelopen is... met dit soort uh, contactgroepen op internet? Nee, tegendeel. Ik denk dat er alleen maar meer gediscussieerd zal worden. Maar het aardige is dat een partijvoorzitter niet het land uh, regeert. Die moet dus zorgen dat de mensen die geïnteresseerd zijn... in het gedachtegoed van in dit geval het CDA... Dat die inderdaad actief discussiëren. En dat die ook zorgen dat in, in, in de verschillende delen van het land... er ook meer betrokkenheid ontstaat bij de politiek. Want dat is wel eens jammer. Nee. Als je in zo'n tv-debat zit, het is allemaal een beetje vluchtig. Just, terwijl iedereen wel ja. al weet, als je een school moet besturen of een bedrijf... Ja, dat je er even wat langer tijd voor moet nemen. En dat is het goede van dit soort groepen. Dat ze kijken, hoe hou je de boel rechtvaardig? Dit is een welvarend en sociaal land. Maar uh, ja laat het ook niet uit de klauwen lopen. Oké. Okay. Meneer Brinkman, veel succes verder met zowel Bouwend Nederland... als uh, uh, het campagnevoeren... In Dank deze moeilijke moderne tijden. Hartelijk bedankt. Goeie ja, ja, weer Mooie tijden hoor. Wij gaan luisteren naar Janelle Monet met Tightrope. But best ass will fold you at your Macbook. Close shows, shut you down before we go go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and Nasdaq. Sort of like a thong and a hash crack. Come on. I take on alligators and little rattlesnickers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. Aanstaande dinsdag treedt zij op in de Melkweg in Amsterdam en onze eigen uh, VP Roos 3 voor 12 is daarbij om het concert op te nemen. U hoort al het geroezemoes van onze penneleden van klinkende munt en die hoort u zometeen wat duidelijker na het nieuws. Tot zometeen. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen.